12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie van Den Haag heeft vijf mensen opgepakt... voor het verstoren van een bijeenkomst van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Volgens de politie hebben ze ramen ingegooid van het pand waar de bijeenkomst werd gehouden. Ook werden enkele auto's vernield. De vijf arrestanten zijn tussen de 13 en 37 jaar oud... en komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen... Een woordvoerder van Kick-Out Zwarte Piet zegt dat de bestorming tot paniek leidde. Binnen zaten ongeveer 70 leden van de actiegroep. De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is vrijgelaten... samen met 5000 andere gevangenen in Brazilië. Ze profiteren van een uitspraak van de hoogste rechters in het land... dat iemand pas mag worden vastgezet als alle juridische beroepsmogelijkheden zijn uitgeput... Lula werd vorig jaar veroordeeld wegens corruptie en moest een straf van ruim acht jaar uitzitten. Er loopt nog een hoger beroep en dat mag hij nu dus in vrijheid afwachten. Als Lula dan weer wordt veroordeeld moet hij alsnog zijn straf uitzitten. Dat geldt ook voor alle andere gevangenen die nu worden vrijgelaten. De luisteraars van NPO Radio 5 hebben opnieuw Het Dorp van Wim Sonneveld gekozen tot de nummer 1 van de Evergreen Top 1000. Het is de negende keer dat het nummer aan kop gaat in de jaarlijkse hitlijst. Luisteraars konden deze week stemmen op hun favoriete nummers uit de jaren 60, 70 en 80. Op de tweede plek staat Voor Haar van Frans Halsema, gevolgd door Doe van Peter Maffay. Vitesse heeft voor de derde keer op rij verloren in de eredivisie. In Arnhem was FC Groningen met 2-1 te sterk. Het weer. In het westen enkele buien. In het oosten kans op mist. Het koelt vannacht af naar 0 tot 3 graden. Overdag wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. Het wordt ongeveer 9 graden. Zondag af en toe zon, maar in het westen meer bewolking en kans op een bui. Het is dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Cachère Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank Namens de kassamedewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Субтитры